1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, Klaas Knot wordt de nieuwe president van de Nederlandse Bank. De garnalenvissers in Groningen gaan weer varen en run op kaartjes voor Olympische Spelen. Zonnig vandaag, maar ook stapelwolken. Alleen in het zuidoosten is er kans op een bui. En het wordt 17 graden op de Wadden, tot 20 in het oosten en zuiden. Morgen zonnig en warm, temperaturen van ruim 20 graden. Zondag een paar buien en wat minder warm. En de opvolger voor Noud Welling als president van de Nederlandse bank is bekend. En hij heet Klaas Knot. Knot is topambtenaar op het ministerie van Financiën en hij is hoogleraar. André Meijemaan van de Economie Redactie. Een buitenstaander. Het is een buitenstaander in dat opzicht, uh, want hij komt namelijk niet bij de Nederlandse Bank vandaan. Ooit wel gewerkt, maar nu dus niet. En werkt er nu uh, sinds een half jaar al bij het ministerie van Financiën. Dus in dat opzicht komt hij eigenlijk van buitenaf. Maar het is een tamelijk onbekende, want er waren natuurlijk allerlei lijstjes van namen die de ronde deden. Zowel voorkeurskandidaten, zou je kunnen zeggen, vanuit de Nederlandse Bank zelf. Als voorkeuren die door anderen werden genoemd. Die men graag op die post benoemd zou willen worden. Uh, en willen zien. Uh, maar het is dus Klaas Knot geworden... Komt uit Groningen, 42 jaar, 43 jaar... studeerde economie in Groningen... heeft ook nog als hoogleraar gewerkt, bank en geldwezen... en is zoals gezegd dus sinds een half jaar directeur financiële markten... bij het ministerie van Financiën... Uh, en heeft onder andere in dat half jaar ook meegeschreven... aan de cultuurverandering die bij de Nederlandse Bank nodig is. Dus je zou kunnen zeggen, Klaas Knot gaat datgene nu zelf uitvoeren... waar hij zelf aan heeft meegeschreven... wat er bij de Nederlandse Bank zou moeten veranderen... Uh, Zoals de politiek dat graag zou willen zien. Werkte ooit een keertje even bij het IMF. Maar zoals gezegd, dus ook een lange tijd bij de Nederlandse Bank. Want het was daar ook divisiedirecteur, Toezicht Beleid ontwikkelde mee regels voor toezicht op banken en pensioenfondsen. Ja, en nu alweer dus verkassen. Na een halfjaartje had, heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat de benoeming van eh, de opvolger van, van, van Wellink een, een, een, een moeizame was. Uh, veel gedoe met de Tweede Kamer, die per se iemand van buitenaf wilde. Een beetje geduwe getrek. En nu dus iemand uh, die eigenlijk hebben ze elkaar een beetje het midden gevonden. Hij komt een beetje van binnen en een beetje van buiten... Klaas Knot dus. Ja, uh, grote financiële crisis is er in Europa. Uh, zijn internationale ervaring, uh, dat je schetst, ook dat is heel belangrijk. Het is dus niet alleen die Nederlandse bank in Nederland. Nee, nee, nee, daarom. En hij is natuurlijk de jongste de Nederlandse bankpresident ooit. Welling was 54 jaar toen hij eraan begon. Uh, Klaas Knot dus 43 jaar. Uh, ja, hij krijgt de rol van het gezicht van de Nederlandse bank voor het monetaire beleid. Dus alles wat met economie, centrale banken, rentebeleid, Europa, ECB te maken heeft is natuurlijk wel een onbekend gezicht aan de tafel van bijvoorbeeld de ECB... en ook in ECB-kringen. Dus dat is voor iedereen, zowel voor uh, Knot als voor de andere kant... Uh, aan de tafel even wennen. Dus aan de monetaire reputatie moet nog gewerkt worden... die Wellink wel had, want het was een zwaar gewicht. Ja. Iedereen luistert ook heel grauw uh, naar hem. Hij uh, noemt zichzelf wel een leerling van Wellink en Hoogduin. Uh, dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... staat hij in dezelfde monetaire lijn en traditie uh, als de Nederlandse Bank... En krijgt dus ook nu als opvolger van Welling uh, ja, de taak om dat monetaire beleid uh, handen en voeten te geven en de Nederlandse positie in deze in Europa ook te verdedigen. Het is niet de enige benoeming, hè, uh, Klaas Knot. Er is nog een naam gevallen vandaag. Ja, want uh, zoals gezegd uh, was Welling de baas van alles. Uh, zowel van monetair beleid als van toezicht op banken. Dat heeft de politiek besloten om dat uit elkaar te gaan halen. Dus nu krijgen we voor het monetaire beleid Klaas Knot. En voor het uh, toezichtsbeleid krijgen we nu Jan Seybrand. Die is ook net, net benoemd. Je zou kunnen zeggen, hij wordt de strenge bovenmeester voor de financiële instellingen. Uh, ook een redelijk onbekende, uh, ook helemaal nergens voorkomend in lijstjes die eronder deden. Hij werkt nu bij de zakenbank en IBC als chief risk officer, de hoofdrisicobeheer. Werkte ooit in diezelfde functie ook bij Shell, bij de Rabobank en langere tijd bij ABN AMRO. Studeerde en promoveerde in de wiskunde. En dat moet dus de man gaan worden die dus heel streng gaat zijn voor de banken in ons land. We gaan eens even kijken, André, hoe dat allemaal valt in Den Haag. Marcel Bril zit daar. Ja, ik sta in de hal uh, uh, van de ministerraad. Daar is uh, altijd op vrijdag uh, mogelijkheid voor de pers om vragen te stellen aan de bewindspersonen die langskomen. Nou, Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, die zal hier zo dadelijk ook langskomen. Dat is nu nog niet aan de hand. Um, als dat zo is, dan meld ik mij natuurlijk uh, meteen. Want de vraag is natuurlijk waarom zijn die twee mannen de juiste mannen op die plekken? Heb je al reacties uit de wandelgangen verder opgevangen? Nee, het is allemaal nog uh, erg vers. Het is uh, zo dat alle ministers en alle betrokken personen nog uh, boven zitten. Een verdieping uh, boven mij. Uh, dus dat is nu uh, nog niet uh, aan de orde. Uh, we weten nog niet hoe uh, deze benoeming uh, en benoemingen, moet ik zeggen, vallen in de politiek. Ja, de benoemingen van Klaas Knot en van Jan Seybrand bij de Nederlandse Bank. Marcel Bril was dat in Den Haag. En misschien komen we er nog even op terug uh, zo meteen. Eerst maar even wat ander nieuws. Poppodia, festivals en evenementen... die moeten gaan voldoen aan strengere geluidsnormen. De brancheverenigingen hebben met elkaar afgesproken... dat het aantal decibellen tijdens concerten niet hoger mag zijn dan 103... En daarnaast worden de organisaties verplicht om oordoppen in huis te hebben voor bezoekers die daarom vragen. En ze moet ook een voorlichting gaan geven over mogelijke gehoorbeschadiging. Want ook die afgesproken 103 decibel kan leiden tot beschadiging, zegt de Nationale Hoorstichting. Als het 103 decibel is en je staat in een club, dan kun je elkaar eigenlijk niet meer verstaan. Alleen, ja, wij, wij hebben daar ook mee ingestemd, want met die oordoppen die ongeveer 20 decibel dempen, zit je dan op 83 decibel. En dat is wel vrijwel echt altijd veilig, zeg maar. Daar kun je acht uur per dag zo'n beetje wel in zitten. Uh, vijf dagen per week bij wijze van spreken. Het akkoord wordt in juli gepresenteerd aan minister Schippers. De podia krijgen eerst nog de gelegenheid om hun apparatuur aan te passen. Het is nog niet bekend wanneer die nieuwe geluidsnorm van kracht wordt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. We gaan weer aan de slag. De garnalenvissers, vier weken staken, zitten erop. En de vissers, die zijn aangesloten bij visserijorganisatie Visnet... die gaan vanaf maandag weer vissen op garnalen. Aan de lijn is directeur Pim Visser van Visnet. Meneer Visser, u vertegenwoordigt ongeveer de helft hè, van de Nederlandse garnalenvisser... vier weken gestaakt voor een hogere prijs van garnalen. Heeft u uh, die prijs binnen? Nee, wij weten, wij weten nog niet uh, wat, de prijs, uh, wat de prijs precies gaat, uh, gaat worden... Alleen onze vissers hebben gezegd, ja, we moeten, we moeten toch beperkt weer aan de gang. Ze moeten ook weer wat inkomen hebben. Dus ze gaan komende week een beperkte hoeveelheid verse geralen aanvoeren. En dan hopen we dat de handel daar met een goede prijs op reageert. Want, en, uh, eens even kijken, wat is die prijs op dit moment? Nou, die prijs is op dit, die, die prijs, de kostprijs ligt iets boven de 3 euro. Dus wij rekenen erop dat ze rond die 3 euro ook weer weer gaan betalen. Ja. En de laatste prijs die we kregen was uh, ver, uh, tussen de anderhalf en de 2 euro. Ja, dus dat moet uh, zeker naar 3 euro. En dan is het weer de moeite waard om voluit uh, te gaan vissen. Nou, gaat u zeer beperkt vissen? Dat is dan om een soort schaarste te creëren, zeg maar. Dat is, dat is om te zorgen dat het overschot niet, uh, niet oploopt. Dus okay. er, is een, er is een bepaalde hoeveelheid nodig elke week. En daarvan gaan we nu eerst kijken dat we dat met, uh, met een beperkte hoeveelheid, en dat is ongeveer 2000 kilo per schip per week, uh, gaan proberen aan te vullen. Nou zit u met Visnet, heeft u de helft van de garnalenvissers in Nederland. Uh, er is ook nog een andere helft. Wat doet die, denkt u? Weet u dat? Dat, dat, weten we, dat weten we niet. En er zijn ook nog Duitsers en er zijn ook nog Denen. Dus uh, we weten niet wat die anderen gaan doen. Maar ons, uh, ons bestuur heeft in elk geval besloten dat dit onze beleidslijn is. En achteraf uh, gesproken die vier weken actie voeren, was het de moeite waard? Nou, wat er in elk geval gebeurd is, is dat er, het overschot wat er was, is, uh, is aanzienlijk, uh, aanzienlijk afgenomen. Dus uh, achteraf kun je pas zien uh, of het echt uh, nut gehad heeft, maar wij gaan daar wel van uit. Ik dank u wel voor de uitleg, Pim Visser van Visnet. Shell gaat een soort drijvend eiland bouwen... voor de kust van Australië, om gas te winnen. Dat platform dat is bijna 500 meter lang, een halve kilometer... En dat uh, nou het gewicht 600.000 ton wordt genoemd en dat is in elk geval een ding meer dan zes keer het grootste vliegdekschip ter wereld. Een enorm gigantisch platform, moet ook grote hoeveelheden gas naar boven halen vanuit de bodem van de zee daar bij Australië. Aan de lijn is Barend Peck van Shell, verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling. Meneer Peck, dat zeg ik toch juist, een soort drijvend eiland wordt het. Ja, goedemiddag, dat, uh, dat heeft u inderdaad helemaal correct gezegd. En het gewicht van 600.000 ton, ton, wat u noemt, is het gewicht inclusief uh, de tanks vol met product of met ballastwater. De hoeveelheid staal is 260.000 ton. Dat hele gevaarte gaat hangen boven het gasveld uh, waar u dat, dat, dat uh, LNG uit de uh, zeebodem gaat halen. Wat is daar technisch revolutionair aan? Wat is het nieuwe waardoor u zegt dat is een mooi ding? Het hele concept is, is nieuw in die zin dat het nog nooit op deze manier gecombineerd is. De elementen die we gebruiken, die zijn op zichzelf allemaal bewezen in de praktijk. Uh, het zij in de, de offshore-industrie, het zij bij fabrieken die op het land staan, uh, ook bij koud gas wat vervoerd wordt. Het nieuwe is dat dit allemaal gecombineerd is op één drijvende installatie... die meteen boven het gasveld staat, waardoor het gas, de moleculen... die gaan meteen vanaf de put naar de uh, drijvende LNG-installatie. En daar wordt het gekoeld? En daar wordt het gekoeld tot uh, min 160 graden. Dat is, uh, dat is erg koud. Het, het volume van het gas wat daarmee een factor 600 verkleint... vergeleken met het gas zoals het uh, bij de huishoudens naar binnen komt... En dat is heel belangrijk om het efficiënt en economisch te kunnen vervoeren naar de eindklanten die in dit geval voornamelijk in noordoost azië zitten. Want dan hoef je geen pijpleidingen meer aan te leggen. Hoe gaat het dan? Dat, dat, is, dat is correct. Uh, pijpleidingen uh, die naar de eindverbruiker gaan... zijn meestal economisch als die afstand niet al te groot is. Als de afstand heel erg groot is, is het economisch om het gas af te koelen... Uh, tot, tot vloeibaar aardgas en dan te vervoeren. En daarbij heb je nog de mogelijkheid om het te doen bij, met een fabriek die op het land staat. En in dat geval heb je dus een pijpleiding nodig van het veld... waar je het gas uit de grond haalt naar die fabriek. Die pijpleiding is in dit geval niet nodig... Uh, maar in beide gevallen moet dan de LNG met speciale schepen, een soort drijvende thermosflessen zou je bijna kunnen zeggen, uh, naar de eindverbruiker vervoerd worden. En dat is veel makkelijker eigenlijk. Je hoeft die pijpleidingen niet aan te leggen. Je vaart er langs met een schip, je gooit het vol gas wat op dat uh, platform verwerkt is. En dan kun je aan de slag nog even heel kort, uh, meneer Peck, wanneer moet dat ding uh, gaan werken? We hebben dat gas uh, gevonden in... Uh, 97, in 2007, en we denken dat we ongeveer tien jaar nodig hebben... voordat het eerste gas naar de markt gaat. Dus dat zal nog een jaar of vijf, zes gaan duren. Nou, we zijn heel benieuwd. Ik dank u voor de uitleg. Barend Peck van Shell. Graag gedaan. Tim, Kno, uh, Tim Knot, nee, dat is een zanger. Tim Krol heet hij. Uh, Klaas Knot, dat wordt de nieuwe baas van DNB. Daar moeten we nog even aan wennen, maar er is iemand die hem kent. Uh, SP-Kamerlid Ewout Eergang, goedemiddag. U kent Klaas Knot uit de tijd dat u bij hem gewerkt hebt bij DNB. Uh, wat is het voor een man? Nou, we hebben destijds inderdaad wel eens contact gehad. Maar ik ken hem vooral uit, uit Politiek Den Haag, waar hij op de achtergrond een belangrijke rol heeft gespeeld als directeur financiële markten sinds 2009. En het is een hele. Ja, ik vind het. Het is echt een vertegenwoordiger van de nieuwe generatie. Hij is uh, volgens mij nog geen tien jaar ouder dan ik en uh, is dus echt een hele andere generatie dan wel ik. En ja, ook wat ja, vind ik minder, uh, minder uh, formeel in de omgang, zou ik het zo maar zeggen. Uh, en, en ja, prettige man in de omgang. Is het een goede keus? Ik denk het wel, omdat hij uh, een aantal uh, dingen in zich verenigt. Hij heeft uh, monetaire ervaring, hij heeft daar... Uh, als wetenschapper over geschreven. Hij heeft uh, lang bij de Nederlandse Bank gewerkt. Uh, dus hij heeft daar veel ervaring. Maar dat is tegelijkertijd ook een risico. Want er moet wat veranderen bij DNB. Er moet zelfs veel veranderen. Maar hij werkt alweer enige tijd uh, bij financiën. Hij uh, heeft daar ook veel uh, ervaring, kennis van zaken opgedaan. Uh, dus die combinatie uh, die zou, uh, die zou hem wel eens kunnen helpen... Maar hij zal wel moeten laten zien dat hij DNB echt kan veranderen. Want daar, daar moet wel iets gebeuren. Ja, wat wordt zijn belangrijkste taak uh, wat u betreft? Het belangrijkste uh, is denk ik uh, dat de toezicht van DNB... Uh, dat is uh, de afgelopen jaren echt tekortgeschoten. ISAFE, ABN AMRO, de DSB Bank... Uh, en daar zal gewoon in de cultuur bij de, uh, bij de Nederlandse bank DNB... Uh, veel moeten gaan veranderen. En uh, daar zal hij leiding aan moeten geven... En uh, ja, dat zal niet van de ene op de andere dag uh, kunnen. En hij moet een beetje stressbestendig zijn, hè? want het zijn uh, roerige tijden. Ja, maar hij is wel, uh, niet tijdens het hoogtepunt van de crisis... maar uh, in ieder geval wel in de, in, uh, bij de naschokken daarvan in, uh, in 2009 al naar financiën gegaan. Hij heeft toen uh, ook uh, daar gezeten toen de DSB-bank uh, uh, failliet ging. Dus hij heeft wel enige ervaring, denk ik, met, uh, met uh, crisismanagement. Uh, dus uh, ook dat zal hem helpen. Nou, we zijn heel uh, benieuwd. Uh, dank dat u hem even wilde schetsen. SP-Kamerlid Eeuwoud Eergang. We gaan eens kijken bij John Bakker. Bij de AWB. Al 45 kilometer aan file. De langste file die staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 5 kilometer... Na een ongeluk op de A7, vanaf de afsluitdijk naar Herenveen, tussen knopen Jouwen en Herenveen West, 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Zoetermeer, 2 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. 14 over 1, hoofdpunten van het nieuws. Klaas Knot wordt de nieuwe president van de Nederlandse Bank. De garnalenvissers in Groningen gaan maandag weer varen. En meer dan 20 miljoen mensen hebben een kaartje aangevraagd voor de Olympische Spelen. Van volgend jaar in Londen 20 miljoen.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Flevoland is jarig, 25 jaar alweer... maar hoe is het eigenlijk met de toekomst van die provincie? Dat is de vraag voor vandaag. Het laatste deel van het radiodagboek van zanger en hertaler Jan Rot... die heeft de afgelopen jaren veel verschillende dingen gedaan. Van het vertalen van klassieke stukken, het schrijven van columns en boeken... En niet te vergeten zijn carrière als zanger. En dat alles bij elkaar levert hem heel veel verschillende fans op. Wie mij lief heeft, volgen mij. Dus het, op, op het ogenblik zijn het door bijvoorbeeld componist van de week... heb ik allerlei oudere dames als luisteraars. En bij uh, Randy Newman heb je totaal weer ander publiek. En uh, dan doe ik een uh, tekst van Elvis Musical. En dan krijg je eens allemaal uh, op mijn uh, Twitter musicalvolgers... En na half twee is de stand.nl en daarin gaat het over de spanning die oploopt in de coalitie. Gisteren kwam gedoogpartner PVV in aanvaring met premier Rutte. Het ging over de eurocrisis. Wilders en de zijnen vinden dat Nederland geen cent meer aan Griekenland moet geven. In het verantwoordingsbad uh, verweet Wilders Rutte dat hij de belangen van Nederland verkwanselt. En Rutte vindt dat Wilders onverantwoord bezig is met zijn uitspraken. In coalitiekringen zijn er nu die vrezen dat de PVV aanstuurt op een vertrek uit die gedoogconstructie. Onze stelling: de PVV moet de gedoogsteun aan het kabinet intrekken. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. En dan zeg ik er nog even bij dat in Den Haag verslaggevers klaarstaan om Jan Kees de Jager, de minister van Financiën, op te wachten uh, om zijn mening te vragen over de nieuwe president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. En mocht die reactie er zijn, dan hoort u dat zo snel mogelijk. Maar eerst, hyper de Hoera, Flevoland is uh, jarig. De provincie als bestuursorgaan viert het jaar het 25-jarig bestaan, terwijl de felicitaties binnenstromen, vragen wij ons hier bij lunch af hoe het met de toekomst van Flevoland gaat. Een van de grote projecten in de provincie was het creëren van een natuurlijke verbinding tussen de Oostvadersplassen en de Veluwe. Maar staatssecretaris Bleker stopte vorig jaar de financiering daarvan, allemaal vanwege de bezuinigingen. Maar misschien komt die verbinding er nu toch. Het Wereld Natuurfonds en de Stichting Flevolandschap... hebben de handen namelijk ineengeslagen... en hopen zo die natuurlijke verbinding toch voor elkaar te krijgen. De fractievoorzitter van de PvdA en de Provinciale Staten van uh, Flevoland... is Annelies Bode en die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is dus een samenwerking tussen het Wereld Natuurfonds en Flevolandschap. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, wij hopen als provincie Flevoland, in elk geval als uh, coalitie... gisteravond hebben we het coalitieakkoord gepresenteerd en heeft de staat een nieuw college van uh, gedeputeerden gekozen. Uh, wij hopen met de partners Fleep landschap, en Wereld Natuurfonds en mogelijk uh, nog meer uh, partners en ook andere financiers... het uh, Oost-Stadenswold wel te kunnen realiseren. U, u probeert het Rijk eigenlijk een beetje te omzeilen, de, de regering, uh, uh, op deze manier. Nou, wij proberen de afspraak die het Rijk en provincie gemaakt hebben... Uh, ook werkelijk uh, na te komen. Wij hebben uh, uh, als Flevoland een aantal jaar gewerkt aan de voorbereiding van een Oostvaarderswold op verzoek uh, van het kabinet. Uh, ik, wij snappen uiteraard dat dit kabinet moet bezuinigen, dat moeten we overigens als provincie zelf ook. Uh, uh, maar we willen wel graag uh, die belangrijke natuurzone realiseren, omdat die uh, voor veel. ...doelen uh, geschikt is uh, voor recreatie, toerisme... Uh, ...voor natuur uiteraard, uh, meer soorten in de ecologie... Uh, ...voor economie en voor uh, waterberging... En omdat er gewoon al veel geld eh, ja. is uitgegeven, eh, grond is aangekocht ja. eh, en eh, het een belangrijke doelstelling is. Ja. Nou, niet in de laatste plaats voor de boeren daar in Flevoland. Erg belangrijk om te weten wat er nu eh, mee gaat gebeuren, want die leven toch al een tijd in onzekerheid. Eh, we gaan even luisteren naar een reportage. De familie van Beuzigem kwam in 1994 naar de polder. Uh, dat zou namelijk het mekka voor boeren zijn, werd toen gezegd. Hè. Ze vestigden zich in Zeewolde. En inderdaad, de goede grond zorgt voor een grote opbrengst. Maar uh, hebben ze daar een toekomst? Of wordt het bedrijf vervangen door natuur? Verslaggever Maarten Bleumers vroeg het Jolanda van Beuzighem en liep met haar over de akker. Hoe oh, snel zie je daar de, de aardappel. Ik hoor ook een machine. Oh, dat is van de buurman. We gaan even door de knieën, pakken er wat grond ja. bij. Nou, het is uh, jonge zeeklei, die is eigenlijk nog nooit uh, bewerkt geweest. Uh, dus uh, de grond is heel vruchtbaar, die ja. geeft heel veel kilo's uh, aan voedsel. En dan de handen is... gaan in de grond, het ja, plantje die... wordt uitgegraven. Er maar één, één knolletje, maar dat kunnen er wel, uh, wel achter worden. Zie ja, daar je? Is, ja. Daar zit het bootaardappeltje. En het gewas ziet er gewoon fantastisch mooi uit. We gaan even de schuur opzoeken, want ja. het is goed voor de aardappel, maar ah, wij staan in de regen. Ja, we staan in de regen. Ja. We gaan nu lekker hè? 600 ton, 700 ton aardappels uh, hier liggen voor, dat uh, is allemaal basis, allemaal voedsel. Ja. Hoopvol kwamen jullie hier naartoe, Het ja. zag er allemaal mooi uit. Wanneer kwam de eerste kink in de kabel? Dat was in 2002, met een kaartje waarop stond uh, wat plannen waren. Ja, een verhaal van een, uh, van een hert, wat naar, van de Oostvaardersplassen naar het Horstewold wil, uh, wil lopen. En dan moesten toch heel veel boeren verdwijnen. Dus de boer werd er niet zo aardig neergezet. Van wie was dat? Van staatsbosbeheer, meen ik, ja. En dat was allemaal onderdeel van die ecologische hoofdstructuur? Ja, dat was onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Die, met, die als bedoeling heeft om alle natuurgebieden met elkaar te verbinden. Waardoor bijvoorbeeld een hert van de Oostvaardersplassen... via het Veluwe zelfs naar Duitsland zou kunnen lopen. Ja. Nou, Daarvoor was nog één verbinding nodig tussen twee natuurgebieden in Duitsland. Ja. Nou ja, voor ons betekent het dat wij hier weg zouden moeten. En... Heel simpel, omdat het ja, voorbestemd ja. was om natuur te worden ja. en niet boerenbedrijf. Ja, ja, precies. Nou, dat is natuurlijk helemaal schrikken. Ja. Want uh, dat is eigenlijk... Uh, daar ben je niet uh, voor hier in Flevoland gekomen. Nee. Ik, ik, ik, ik, ik vind het zo mooi. Je zit ondertussen, zit je heel liefdevol die aardappels uh, ja, ja, je moet wat, <laughs> hè. Ja, ja het, dat... geeft wel aan, <laughs> het geeft wel aan wat voor een binding je hebt met je, met je eigen product. Uh, Inmiddels is er een nieuw kabinet. We ja. hebben de staatssecretaris Bleker. En die heeft gezegd: Nou, we gaan niet meer investeren in die ecologische hoofdstructuur. Dus dat Oosterwold ja. komt er niet. Nee, het Oostvaderswold komt Oostvaarderswold. er niet. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat heeft uh, meneer Bleker gezegd, middels een brief ook. En dat is ook heel goed geweest. Natuurlijk. Jullie blij? Wij heel erg blij. Dat was in oktober 2010. Uh, maar, maar nogmaals: de provincie geeft het nog niet op. Nee, want ze hebben toch weer nieuwe plannen. Die heeft een commissie, een groep, samengesteld waarbij ze willen gaan proberen om het toch voor elkaar te krijgen, dat verbindende natuurgebied. Ja, uh, de boeren zijn nog steeds in onzekerheid. Zo, we moeten het even voorverwarmen. Daar komt hij. Hier in de schuur, Enorme, nee, wat we kennen van het boerenbedrijf, de grote machines. Ja. Wat is dat voor ding? Dat is een, een spuitkar. Daar uh, houdt hij de gewassen goed mee bij zeg maar, om ze te beschermen. Ja. ja, en dat is allemaal groot. En het, uh, dus we zouden heel graag een stuk aan deze schuur willen bouwen of een schuur erbij. Dat we, dat we verder kunnen. Maar ja, dat, dat gaat dus niet. Want er zit een natuurclaim op, deze, op dit bedrijf. Dit gebied is voorbestemd natuur te worden nog steeds. Ja. Iedere, iedere dag houdt het je wel bezig. En hoe lang hou je dat vol, hè? Dat maak je weer heel onzeker. het Dicht uit, want dat uh, moet hè, voor de aardappels. Wat, wat, wat zou jij nu willen? Ik zou nu willen dat ze, dat ze zeggen dat het uh, agrarisch blijft. Dat de natuurclaim eraf gaat van het hele gebied. En, uh, en, en dat ze terug gaat naar de boeren. Want daar hoort het. En dat heeft meneer Lely ook altijd bedacht, denk ik. Boerin Jolanda van Beuzigem dus in gesprek met Maarten um, Ja, Ondanks dat Den Haag dus niet meer wil betalen voor de natuurverbinding, ook wel de ecologische hoofdstructuur genoemd, wil de provincie toch doorzetten. Dat hebt u net gehoord. Ik praat er nog even door, over door met Annelies Bode van de PvdA in Flevoland. U hebt deze boerin gehoord. Die wil eigenlijk toch uh, dat u de andere kant op gaat. Ja, die mevrouw heb ik gehoord en die heb ik een paar maanden terug ook uh, ontmoet. Toen werden opnamen gemaakt bij de Oostvaarder. Een uh, mooie uh, plek om al te kunnen zien hoe het Oostvaderswold gedeeltelijk uit kan gaan zien. Want dat is de rand van de Oostvadersplassen. Maar even, even terug naar het punt wat, en, wat, wat en zij dat, zegt. Daar, waar, daar kon je heel mooi zien hoe de natuur zich kan herstellen. En in Nederland gaat de natuur nog steeds achteruit. Worden het nog steeds soorten eh, komen er minder soorten en worden soorten bedreigd. En dat heeft te maken dat wij allemaal hele kleine stukjes natuur hebben. En als we die verbinden, is de kans dat het herstelt... en de soorten weer terugkomen. Maar u hoort deze agrariërs en die kunnen hun ja. bedrijf niet uh, runnen op deze manier. Nee, klopt. Dat is ook heel vervelend dat er weer opnieuw onzekerheid is gekomen. Uh, daarom heeft het co de coalitie ook gezegd... Uh, nadat uh, het... Consortium wat gevormd wordt uit Flevolandschap en Wereld Natuurfonds een plan gemaakt heeft, hebben we nog uh, tot uiterlijk 1 januari 2014... om te laten zien dat het ook echt uitgevoerd kan worden. Want dan moet iedereen, ook elke agrarie... agrarie absolute duidelijkheid hebben over de toekomst. Maar als het aan u ligt, dan het is, het er voor, is er voor zo'n bedrijf... als het aan u ligt, is er voor zo'n bedrijf als van deze mevrouw van Beuzerum... geen plaats meer straks. Klopt. Nederland heeft meer doelen. U, mevrouw verwees naar Lely. Uh, destijds uh, werd gedacht dat het allemaal om landbouw zou gaan. Geleidelijk aan werd duidelijk dat er in Amsterdam en heel uh, Noord-Randstad. Uh, ...ruimtetekort uh, zou zijn, ook voor volkshuisvesting, voor bedrijven. En daarom is, heeft Flevoland ook andere bestemmingen gekregen. Nou, er worden twee grote steden ontwikkeld. En mm -hmm. uh, daar is uh, ook recreatie en toerisme en uh, economie voor nodig. En dat vraagt om uh, nieuwe natuur. Ja. En b omdat Horstenwold en de Oostvaardersplassen er al zijn... ...is die twee verbinden... De mooiste oplossing. Ja. Punt is duidelijk, mevrouw Bode. Dank dat u aan de telefoon wilde komen. Annelies Bode van de PvdA in Flevoland. Uh, Flevoland staat dus voor de keuze tussen natuur- en agrarische bedrijven. Uh, u hebt net gehoord welke kant het uh, opgaat. De provincie wil graag dat uh, boerenland ingeruild wordt voor natuur- en recreatiegebied. Maar daar is geld voor nodig. De provincie probeert dat geld nog uit Den Haag te krijgen. En door het creëren van een consortium draagvlak te creëren voor die natuur. Het Radio Dagboek. Deze week met Jan Rot, zanger en vertaler van meesterwerk. En Deze week is het Malerweek en dan extra actueel. Sinds begin dit jaar is zanger en hertaler Jan Rot ook presentator geworden van het Radio 4 programma Componist van de Week. Met veel plezier gaat hij iedere week naar Hilversum om dat programma voor de hele week op te nemen, zo ook vandaag. Gallieri, had ik daar nou nog nooit van gehoord, wist je dat nog? Erg hè? Jij hebt niet van Gabrielli gehoord? Nee, ik heeft er nooit van gehoord. Nee. Nou ja. En van zijn oma ook niet. Revelation, want we hebben oom en neef nu... en je zal de mooiste muziek van de wereld ja, gaan nee, horen. Ja, ik heb het allemaal bestudeerd. Ik vind het mooie van radio dat je een, uh, in de studio zit... iemand en die praat tegen iemand anders die in de auto zit of op bed ligt. Of, want je hebt het tegen één iemand. Zijn het, je, ho je hoopt dat er meer luisteraars zijn, maar je hebt het tegen één iemand. En dat vind ik, uh, zo presenteer ik dat zelf... Uh, maar zo luisterde ik daar vroeger ook naar. Alsof Frits Pits of, of Felix Meurde ze tegen mij had. Laatst bij het concert ook weer. En, dan komen er altijd, uh, vooral oudere dames, die komen ja. er van... Ah, ik hoor het uh, uit duizend herkenbare stemgeluid van uh, mijn presentator. Oh, echt waar? Nee, dat serieus? Ja. Oh, dat is hartstikke leuk. Dat is ja. goed, zeg. Wie mij lief heeft, volg mij. Dus het, op, op het ogenblik zijn het door bijvoorbeeld componisten van de week. Heb ik allerlei oudere dames als luisteraars. En... Uh, bij Randy Newman heb je totaal weer ander publiek. En uh, Dan doe ik een uh, tekst van Elvis Musical. En dan krijg je ineens allemaal uh, op mijn uh, Twitter krijg je musical volgers. En, zo, uh, en die raken ook weer kwijt als je iets anders gaat doen. En dat, uh, wie mij lief heeft, volg mij. Het, het, ik, ik ga mijn eigen gang en wie, wie meedoet het uh, graag. Gezellig. Radio 4. luistert naar Componist van de Week met Jan Rot. Je kunt zoveel in een leven doen als je maar... Uh, als je houdt van hard werken, als je doet dingen... Ik doe bijna niks wat ik niet leuk vind. Af en toe is iets... Uh, ik denk, nou, dat is druk, maar goed, dat krijg ik dan heel goed voor betaald. Ofzo. Verder uh, bestaat dat niet. Ja, een band plakken, dat, is, dat is, vind ik moeilijk. Dat, dat kan wel weken duren voordat ik een fietsband ga plakken. Mijn, mijn vrouw heeft nu een gekocht... zodat ze dan dat schilderijtje even zelf op kan hangen. En dat vind ik echt een hele goede ontwikkeling ook, hè. Rot is ook vooral en hoort nergens bij. Dat is ongeveer mijn, uh, mijn credo. Dus ik pas overal, ik hoor nergens bij. Dat is sinds tien jaar veranderd sinds ik mijn vrouw heb gevonden en uh, een gezin heb. En dat heeft mij enorm veel vrolijker gemaakt. Ik, ik werkte vroeger ook al uh, heel erg hard. Maar ik dacht altijd, ooit komt er één voor mij. En ik had natuurlijk allerlei liefdes en heel veel mooie verkeringen. Allemaal prachtig. Maar nooit het gevoel van, oh oké, okay, nu zijn we met z'n tweeën. Inmiddels zijn we met z'n zes en daar blijft het bij Ik zie mezelf wel graag uh, oud worden, dat hoop ik wel. En, maar dan wel fit en hardwerkend, zo een jaar of tachtig op het uh, podium. En dan dat, dat mijn, mijn vrouw en mijn, mijn, mijn dan dochtertje... wat volgende maand wordt geboren... Uh, dan een beetje met een rolstoel gaat uh, sjouwen en zo voor mij. Ik weet niet, ik, ik, heb, een, uh, ik heb in... Uh, ik ben nu 53, ik heb ontzettend veel gedaan al. Als je dat bij elkaar optelt of stapeltjes maakt, ik ben helemaal gek. Volgend jaar in uh, 13 mei in Carré, dan vier ik ook een soort uh, jubileum van 30, 30 jaar John Rottelzanger. Maar, ik, zeg, maar dat gaat, ik hoop dat er nog 30 jaar bij kan komen. En dat ik uiteindelijk, als, als ik mijn uh, moederhoofd neerleg en, en dat mensen dan pas gaan beseffen... Jezus, wat heeft die man veel gedaan? Hoe heeft hij dat gedaan in één mensenleven? En hij lachte er nog bij ook. De hele week in het radiodagboek Jan Rot werd gemaakt door Ingrid Koning. En dan is dit altijd het moment dat we bekendmaken... wie er volgende week wordt gevolgd door onze verslaggevers. Zal ik even een roffel? Het is uh, Mensje van Keulen, de schrijfster. Die zit 40 jaar in het vak. En dat is dus de aanleiding voor uh, het radiodagboek volgende week. Mensje van Keulen. Zometeen in stand.nl de stelling. De PVV moet haar gedoogsteun aan de coalitie intrekken. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Eerst zie je nu Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe president van de Nederlandse Bank is Klaas Knot. Hij is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën en hoogleraar Geld- en Bankwezen in Groningen. Knot heeft eerder al bij de Nederlandse Bank gewerkt en werkte ook bij het IMF. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet hem vanmiddag zal benoemen. De garnalenvissers in Groningen varen maandag weer uit. Ze liggen al vier weken stil uit protest tegen de lage prijs die ze voor de garnalen krijgen. Vanaf maandag willen de vissers per schip 1750 kilo garnalen binnenhalen... om te kijken of er nu 3 euro per kilo wordt betaald. Dat is de minimumprijs. Als dat niet gebeurt, leggen ze de schepen weer stil. Het geluid van poppodia, festivals en evenementen... mag niet meer boven de 103 decibel uitkomen. Dat hebben de brancheverenigingen met elkaar afgesproken. Ook worden de organisaties verplicht om oordoppen in huis te hebben... en moeten ze voorlichting geven over mogelijke gehoorbeschadiging. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe geluidsnorm van kracht wordt. En er is een run ontstaan op kaartjes voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Voor alle wedstrijden zijn 6,6 miljoen tickets beschikbaar. De helft daarvan is voor sponsors en genodigden. En Voor de overige 3,3 miljoen olympische kaartjes... zijn al meer dan 20 miljoen aanvragen ingediend. De volgende maand wordt er geloot. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. aodb verkeersinformatie Elf Files, 35 kilometer bij elkaar. De langste nog steeds op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 5 kilometer. Na een ongeluk op de A7, afsluitdijk richting Herenveen, bij Heerenveen West 3 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Zoetermeer 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En er is net een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Geertruidenberg. staat 2 kilometer file en de linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Jurgen van den Berg. Het is een beetje bonje in de gedoogcoalitie. PVV-leider Wilders zegt dat premier Rutte met vuur speelt door financiële steun te verlenen aan Griekenland. Tijdens het verantwoordingsdebat gisteren botste het hart tussen de twee leiders. U bent nu bezig om met vuur te spelen en de belangen van de Nederlandse burger te verkwanselen. En als mijn fractie gelijk krijgt, heeft u ook een probleem met mijn fractie. Want dan hebben we bakken met geld over de dijken naar Griekenland gegooid wat dan vervolgens hier moet worden opgelost en wij werken dan niet aan mee. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we het wel moeten doen, juist in het belang van Henk en Ingrid. We zullen zien wie er gelijk krijgt, meneer Rutte. Maar degene die nu de belangen van de Nederlandse kiezer verkwanselt, heet Mark Rutte en heeft geen andere naam. Als u nu minister-president zou zijn en u zou het hele huis omver trekken... dan zou u de belangen van Henk en Ingrid en de belangen van Fatima en Ahmed enorm schaden. Wilders uh, dreigt zich terug te trekken als er ook nog maar een cent naar Griekenland gaat... Uh, en staat dus lijnrecht tegenover partners CDA en VVD. Moet Wilders nu voet bij stuk houden en inderdaad de gedoogconstructie verlaten? En dat zijn er ook nog de eerste Kamerverkiezingen maandag die eraan komen. Ik praat erover met Frans Wijsglas, prominent VVD-lid en oud-Kamervoorzitter van de Tweede Kamer. Dag meneer Wijsglas, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Wat zich gisteren voltrok was een klein Grieks drama. Uh, ja... De VVD zit aan de verkeerde partners vast. Ja. Toen de SP wegliep vanwege Wilders opmerking islamitisch stemvee... heb ik geapplaudiceerd. Ja. Nou, u mag thuis ook meepraten over onze stelling, of waar u ook maar bent. Zeggen we er altijd bij, de PVV moet de gedoogsteun aan het kabinet intrekken. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren. Als u dat doet, gebruikt dan de hashtag standpunt. De PVV moet de gedoogsteun aan het kabinet intrekken, meneer Wijsglas, eens of oneens. Dat is natuurlijk aan de PVV, dat spreekt vanzelf. Maar u vraagt het aan mij en ja, ik zou het toejuichen. Maar ook om, om bredere redenen Dan alleen het debat van gisteren. Uh, uh, omdat ik vind dat uh, de constructie, uh, een minderheidskabinet, VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV, uh, van het begin af aan ja. uh, wringt en niet goed is. Om maar goed, goed dat is even uw eigen puntje. Maar het, de, de stelling is er ook vooral op gericht, hè? de PVV, en dat blijkt ook uit alle uh, peilingen trouwens. De ja. uh, Telegraaf had gisteren nog weer een peiling. De, heel veel mensen vinden dat Griekenland punt wat de PVV maakt, daar zijn ze het wel mee eens. Dus zou Wilders dus de consequentie daaruit moeten trekken... dat hij dit kabinet dan niet meer steunt? Nou ja, we hebben ik vind overigens wat ik zei geen puntje, zoals u het noemt. Dat nee, is natuurlijk nee, nee. wel een, een zeer principieel punt... of een liberale partij als de VVD met een partij als de PVV moet, moet Absoluut. samenwerken. Maar, maar, dat, maar dat terzijde... Ja, precies, want dat en, heeft u van tevoren altijd al gezegd... van ik ben niet voor deze constructie. Nee, maar dat, die mening wordt niet minder. Um, wat gisteren gebeurde is natuurlijk een onderstreping op een andere manier van mijn gelijk... dat het een, een wangedroogd is, deze constructie. Je laat je exclusief als kabinet ondersteunen door één partij... En die ene partij die gaat dan op die manier... tegen het kabinet, tegen de minister-president tekeer. En uh, de, ja, dat wringt natuurlijk. Uh, als Wilders uh, dit allemaal had gezegd uh, als oppositiepartij... dan zou ik het ook niet met hem eens zijn geweest. Maar dat is dan de vrijheid uh, die hij heeft. Die vrijheid heeft hij nog, maar het wringt natuurlijk met zijn positie... Uh, waarin hij ook uh, twee keer per week op het torentje zit te overleggen... met de minister-president. Ja... Dat is voor burgers ook onbegrijpelijk. Uh, dus dat is een reden. ...dat het wat mij betreft niet heel lang zo zou moeten en kunnen doorgaan. Als ik me in hem verplaats, uh, dan zeg ik ook ja tegen de stelling. Maar wanneer er steun aan Griekenland verder verleend wordt... Uh, ja, dan zal die zijn woorden van gisteren toch waar moeten Nou, ja. ja, Goed, dat, dat punt wou ik, wou ik toch even maken dan. Want hij, hij vindt dit natuurlijk... Toen zei dat, uh, dat regeren gedoogakkoord in elkaar Tim. Ja. ik denk dat het hele woord Griekenland daar niet in voorkwam. Uh, dit is een kwestie die nu opkomt en hij, hij staat echt ja. achter wat hij vindt. Nou ja, dan kan hij toch moeilijk met, uh, met de coalitie mee gaan kletsen. Nou ja, kletsen, kletsen. Het, het, het gaat natuurlijk om meer dan Griekenland. Griekenland is nu uh, het, het speerpunt... maar het gaat om een, een verantwoord... Uh, financieel-economisch beleid. Uh, niet alleen van Nederland, maar ook van Europa. En ja, daar heeft Wilders natuurlijk wel voor getekend... toen hij uh, de gedoogconstructie aanging. Dus... Uh, wat dat betreft is zijn opstelling, staat haaks op datgene wat, wat uh, ja, een, een gezond beleid is. Wat zouden de consequenties kunnen zijn eigenlijk, als hij echt de stekker eruit trekt? Ja, ik zou het, en, en misschien denkt u nou weer van ja, dat vond meneer Wijsklas al lang, maar ik, ik zou het uh, uh, niet erg vinden. Uh, en dat betekent ook helemaal niet dat er een kabinetscrisis moet komen. Uh, het betekent dat het CDA-VVD-kabinet echt achterblijft als een werkelijk minderheidskabinet, het VVD-CDA-kabinet. Uh, dan is de PVV ook een echte oppositiepartij. En dan zal dat minderheidskabinet, VVD-CDA, wat dus rustig kan doorgaan... na het vertrek van de PVV, ja, iedere keer met wisselende meerderheden... in een echt dualistisch parlementaire werkwijze... met wisselende meerderheden uh, tot beslissingen moeten komen. En ja, Kunduz, uh, uh, Afghanistan, mm -hmm. is nog steeds een voorbeeld dat er hele belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. Ook met uh, een andere partij uh, dan de PVV. Ja, want want dus daar was de we moeten het, het drama uh, niet groter maken dan het is. Ik, ik vind het persoonlijk geen drama, maar los van die mening... Uh, het kabinet kan als een, een gezond minderheidskabinet doorgaan. En misschien, uh, na volgende week, uh, is het kabinet al sowieso... een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. Ja, dan moeten we inderdaad afwachten maandag, hè, want dan uh, zijn die verkiezingen... Dat, dat, dat speelt natuurlijk op de achtergrond ook mee, want... Als dat zo is, als er een minderheid komt in de Eerste Kamer... Ja. dan komt van de hele agenda van de PVV denk ik niet zo heel veel meer terecht. Um, dan komt van een aantal punten in, in, in de agenda van het kabinet... gesteund, gedoogd door de PVV, uh, niet veel terecht. Maar ook dan zeg ik uh, ja, eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats uh, zou ik blij zijn... Uh, dat de enorme invloed van de PVV dan verdwenen is. Want die is niet veel meer waard als er geen meerderheid in de Eerste Kamer is. Uh, dan ben je ook niet meer afhankelijk van een partij... en u noemde het al bij de eerste drie vragen... die bijvoorbeeld in een, in, een, in, een, in een debat als gisteren... het over een heel groot deel van onze bevolking... moslimdeel van onze bevolking, Nederlanders... heeft als stemvee. En ik was het inderdaad, ik heb zitten applaudisseren, symbolisch... Eh, toen eh, Roemer wegliep. En ik ja. vond het jammer dat, dat andere partijen, ook mijn eigen partij... Eh, daar eh, geen kritische ja. opmerkingen over op hebben hey, Even gemaakt. uw pet op, als, want uh, dit is even een, een klein intermezzo voor ja. in het gesprek waar we het eigenlijk over hebben... Want, uh, uh, maar even, even uw uh, oude pet op van kamervoorzitter, ja. want je zou toch denken van ja, Roemer moet al juist al het debat aangaan met hem en niet weglopen. Nou, uh, ik vind hij heeft, hij heeft het debat aangegaan. Hij heeft in, bij de interruptiemicrofoon ja. heeft Roemer zijn mening gegeven uh, en. Uh, uh, toen heeft hij gezegd, met, met iemand die hier zulke verwerpelijke opmerkingen maakt... wil ik even niet in één ruimte verkeren. Zo vertaal ik Roemer. Nou, dat gevoel had ik ook. Ja, maar ik weet nog dat de PVV-fractie een keer wegliep. Ik weet niet eens meer op welk punt dat was, ja. maar toen liep iedereen daarover te hoop van. Dat is niet democratisch, je moet juist het debat aangaan. Ja, maar Roemer heeft gewoon terecht van zijn, zijn emotie en zijn afkeer laten blijken. En de SP-fractie is niet weggelopen. En ze zijn ook, gaan gewoon door met het debat. Hij heeft een, een daad gesteld die ook andere fracties, en misschien ook wel de Kamervoorzitter... Had kunnen stellen, ja, maar goed. U hebt daarvoor geapplaudisseerd, dat, dat, dat is uh, duidelijk. Uh, even terug naar uh, de optreden van Mark Rutte gisteren, want die hield wel voet bij <tus> stuk. Uh, viel ja. mij op, ja. Ik vond het heel erg goed uh, dat Rutte uh, zo duidelijk uh, me liet merken en en onder woorden bracht uh, dat hij niets moest hebben van de opvattingen van Wilders, dat hij die opvattingen, en dat heeft hij ook met zoveel woorden gezegd, uh, populistisch vond. Uh, heel goed dat Rutte dat zei. Ik dacht wel eventjes van, nou... Uh, het gaat nu over uh, de economie. Ongelooflijk belangrijk. Uh, nu laat Rutte zich terecht horen... En, en neemt die grote afstand van de PVV, van Wilders. Ja toen het ging uh, om zaken als uh, uh, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... Uh, om het schofferen van uh, de moslimbevolking van Nederland... De, de, de bevolkingsdeel van Nederland met een moslimachtergrond. Ja, toen hoorde je uh, de VVD en het CDA niet zo hard. Maar goed, laat ik er positief op, op, op zijn wat u nu aan me vraagt. Ik vond het heel goed en ook, ook heel verantwoordelijk en verantwoord dat Rutte dat deed. Want als Rutte was meegegaan uh, met Wilders... in, in de, de ja, populistische opvattingen uh, over de wereldeconomie... want daar komt het op neer... ja dan uh, als je dat doet als minister-president van Nederland... Uh, dan lever je ook een bijdrage aan een neerwaartse spiraal in die economie. Ja. Denkt u dat dat gisteren in de Kamer... Uh, uh, ook uh, negatief kan uitpakken voor de VVD juist? Um, ik denk in, in alle oprechtheid niet voor de VVD. Het gaat goed met de VVD. Uh, alom wordt gezegd, dat vind ik zelf ook... dat Rutte een goed functionerende minister-president is. VVD, uh, dat straalt op de VVD af. Uh, het gaat goed met de VVD in peilingen, voor wat het ook waard is. Dus ik denk niet dat dat gisteren een negatief effect maar, maar voor het de, heeft. het gaat ook met de PVV heel goed in de peilingen. Nou, iets minder, dacht ik. <laughs> Ja. Nee, dat dacht ik. Dus dat is, zijn, dat het is het waar, voor feit. ik heb de laatste cijfers na gisteren niet ja. gezien... maar ik denk dat hij daar weer goed mee gescoord nou ja, heeft. ja, we zullen het zien. Maar laten we... Weet je, u vraagt het en ik geef antwoord. Ja, nee. Maar eigenlijk wat Rutte gisteren zei is... laat je bij zulke grote beslissingen. Als het gaat om, om het belang van de wereldeconomie... en van de Europese economie en van onze eigen economie... laat je niet leiden door de wekelijkse peiling. Doe niet zo populistisch. Dat is wat Rutte zei en ik zeg het hem na. Um, Wilders zei, uh, ik heb geen motie van wantrouwen uh, in mijn mm -hmm. achterzak. Uh, voorlopig niet, denk ik dan maar. Want mm -hmm. hij hoopt natuurlijk toch met deze druk... het kabinet mm -hmm. een beetje op een ander spoor te krijgen. Um, is, is dat geloofwaardig eigenlijk, vanuit, vanuit hem gezien? Nou, het was gisteren een... een, een, een ja, niet een debat waar beslissingen moesten worden genomen... over concrete, verdere steun aan Griekenland. Dus wat hem betreft, eh, als ik me in hem verplaats... vind ik het wel geloofwaardig dat hij niet gisteren... met een motie van wantrouw kwam. Als er gaat gebeuren waar hij zich gisteren zo tegen verzet heeft... Eh, nadere steun aan Griekenland, in welke vorm dan ook... Eh, dan zal hij zijn woorden waar moeten maken. Toch even naar zijn punt nog, hè? en dat is ook een politiek verhaal. Uh, hij zegt, uh, ja, wel miljarden naar Griekenland, uh, maar er wordt hier dan in Nederland bezuinigd op de zorg. Daar hebben wij voor getekend, daar waren we eigenlijk ook ja. niet mee eens, maar dat hebben we gedaan. Uh, dus dat, dat verklaart ook natuurlijk zijn oproep aan het kabinet. Ik begrijp wel wat, wat zijn gedachtegang is, maar... Uh, in de eerste plaats het bezuinigen op de zorg... dat is uh, helaas uh, een onderdeel van het regeerakkoord... wat los staat hiervan. Ook als er geen miljarden naar Griekenland gaan... Uh, wordt er helaas op de zorg en op andere dingen... Uh, culturen bijvoorbeeld, uh, bezuinigd. Dus dat staat op zich los van elkaar. En ja, uh, het... het of het los van de vraag of er extra miljarden naar Griekenland gaan... dat weten we nog helemaal niet. Maar het, het blijven ondersteunen van andere Europese landen... Ja, is in het belang eh, van onze economie. Omdat eh, via eh, ook Nederlandse banken eh, het zo zou kunnen zijn... dat het hele economisch stelsel eh, behoorlijk gaat wankelen... wanneer die ondersteuning niet wordt gegeven. En dat geldt niet alleen voor Griekenland. Dat geldt potentieel ook voor andere landen. Eh, bijvoorbeeld voor Spanje, veel belangrijker dan Griekenland. Ja, ja. Eh, los van alles, u zegt ook van... Hè, wat... Wat er ook gebeurt, of de PVV zich nog wel of niet terugtrekt... maar dat dualisme, dat spreekt me wel aan wat, wat ik nu uh, zo af en toe voorbij zie komen. Zeer zeker. Ik vond de manier waarop de beslissing over Kunduz, uh, Orus, uh, nee, niet sorry, uh, Afghanistan... Uh, tot stand is gekomen met steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... vond ik een, een mooi voorbeeld van een dualistische manier van, van werken in ons parlement. Ja, um, goed. Meneer Wijstrand, we gaan zo meteen naar de bellers. Eerst nog even naar het laatste nieuws uit uh, Politiek Den Haag. Want uh, u hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Er is een nieuwe president van de Nederlandse Bank benoemd. Uh, Marcel Bril sprak daar zojuist over met de minister van Financiën, Jan-Kees De Jager. Over die nieuwe directeur dus van de Nederlandse Bank, Klaas Knot op dit moment hoogleraar monetaire economie... of geld- en bankzaken aan de Rijksuniversiteit Groningen... maar ook plaatstvangende thesorie-generaal voor het ministerie van Financiën. Ik ben heel blij met deze benoeming. Uh, het was een, uh, een uh, lastig proces omdat wij iemand wilden hebben... die en over heel veel monetaire kennis beschikt... ook internationale ervaring op dat terrein... en anderzijds ook voldoende handen en voeten kan geven aan de met de Tweede Kamer overeengekomen plan van aanpak... van onder andere cultuurverandering, van, van gedragsverandering, van een andere aanpak bij de Nederlandse Bank. Als ik u zo hoor, zit het qua financiën wel goed. Maar je moet ook aan de Nederlandse burgers soms boodschappen afgeven. Daar heeft hij geen ervaring mee. Denkt u dat hij daar geschikt voor is om voor te lichten hoe het ervoor staat? Jazeker, omdat um, ik denk ook Nederlandse burgers het heel fijn vinden... dat iemand dat vanuit de inhoud doet. En niet zozeer vanuit een bepaalde... Uh, wat heeft geen, bijvoorbeeld geen politieke affiliatie... maar echt vanuit de inhoud dat iemand... die kwesties die nu spelen rond de financiële stabiliteit in Europa... eventueel als het om banken gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat Klaas Knot in staat zal zijn... ook richting mensen heel goed te communiceren, juist op die inhoud. Wat ik van hem hoor, ik ken hem zelf niet... maar wat ik van hem hoor is dat het een heel ander type is dan Nout Welling. Was dat precies de bedoeling? Nou, we hebben, we hebben um, gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren bij de Nederlandse bank, gelet ook op de gewenste cultuuraanpak, plan van verandering. Uh, de, de, de, de andere, uh, toch ja, gewoon een andere uh, doorpak- en aanpakmentaliteit op de Nederlandse bank en een sterke monetaire uh, ervaring, daar hebben we gezegd... daar willen we nu echt iemand uh, hebben die daar het beste in past. En dat is Klaas Knot geworden. Die overigens, uh, wat die zei net ook van, kan hij het goed uitleggen... als hoogleraar natuurlijk ook zijn werk ervan heeft gemaakt... om ook jonge mensen uh, hele moeilijke kwesties bij te brengen. Dus ook dat zal die zeker gaan lukken. Tot slot, was het uw eerste keuze? Ja, het was mijn eerste keuze en het was ook de eerste keuze van de Nederlandse Bank. Klaas Knot dus, de nieuwe president van de Nederlandse Bank. U hoorde Jan-Kees de Jager, de minister van Financiën, daarover in gesprek met Marcel Bril. Onze stelling in Stand.nl. De PVV moet haar gedoogsteun aan de coalitie intrekken. Daar is voorlopig mee eens 56 oneens 44. En er is door ruim 1300 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van den Heuvel, jouw Ik ben het er niet mee eens. Hij moet zijn gedoogsteun niet intrekken. En waarom niet? Nou, hij moet daar juist blijven zitten. Kijk, voordat uh, meneer Wilders uh, in het verdoogkabinet uh, stapte... toen heeft hij de kiezers, Henk en Ingrid, een heleboel beloofd. Ik heb er totaal nog niets van terecht zien komen. Dus daarom alleen en, moet hij blijven zitten om het af te maken, en, zegt u? Nou, afmaken. Hij moet gewoon op zijn bek gaan. Oh, kijk. Dat is ook een kijkje op de zaak. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Erik. Zeg maar. Uh, nou, ik ben het eens met Wilders die moet opstappen uit de politiek. Uh, gewoon de, de gedeugdstoon opgeven. Want uh, Nederland moet inzien dat de hele uh, gifte aan Europa een mislukking is. Maar de politiek wil dat niet toegeven dat het een mislukking is. En ze proberen maar, proberen maar voor alle kanten geld toe te dienen aan andere landen. En de eigen bevolking moet steeds meer gaan betalen. En, en als Wilders zich terugtrekt uit die gedoogconstructie, dan hoopt u gewoon op nieuwe verkiezingen dat hij dan de ja. grootste wordt of zo? Nou, nee, nee, nee. Ik ben helemaal geen uh, Wilders-fan. Ik ben een SP-fan. Maar ja. wij moeten eens inzien dat iedereen heeft het over links. Wat? Linkse, linkse hobby's en noem maar op. Mm -hmm. Maar rechts, dat zijn alleen maar de zakkenvullers. Mm -hmm. En die hebben het alleen maar op de mensen die met geld... Omgaan. Ja. En met de raad van het land hadden ze helemaal niks. Nee. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, Jeroen, met Edwin van Oostgroep en Helder, goeiemiddag. Hallo. Ik vind dat ze er gewoon in moeten blijven. We hebben de mooiste politieke debatten die er tot nu toe zijn. En dat bevalt me uitstekend. Ja. En voor de rest zou ik nog één dingetje tegen meneer Wijsglas zeggen, als dat mag. Ja. Jullie hebben het net over het feit dat Wilders uit de uh, gedoogconstructie zou stappen. als er geld naar Griekenland zou gaan. En dat hij zijn woorden waar moet maken. Maar zo heeft hij dat niet gezegd. Hij heeft gezegd, op het moment dat er geld naar Griekenland toe gaat... en wij krijgen dat niet terug... en we moeten zelf hier de zaken dan oplossen... omdat we dan in de problemen komen... dan trek ik me terug. Ja. En dat ga ik niet steunen. En dat is toch wel een wezenlijk verschil. Ja, ja maar goed, uiteindelijk, uiteindelijk is dat wel wat hij denkt ook namelijk. Dat we het niet terugkrijgen. Dus als je het eerst geeft en je doet dat ja. met je volle verstand... dan, dan ja, maar, is de kans toch vrij groot, groot dat je dan... Als Mark Rutte in de oppositie had gezeten... denk je dat hij dan wat anders had gezegd? kwart van zijn achterban... die zegt van geen geld naar... Griekenland ja. En op het moment dat hij naast Wilders had gestaan... hadden ze daar met z'n tweeën gestaan, tegen welke premier dan ook. Alleen Rutte zit in een hele andere constructie nu. Die overziet gewoon het, uh, uh, het systeem waar ze nu als land in zitten. Dus zal je er geen ja. mee moeten. Ja. En okay. Wilders zegt gewoon, van daar doe ik niet aan mee. Maar hij trekt zich pas terug als we dat geld niet terugkrijgen. Ja. Nee, oké. Okay. Het als we geld geven. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met Ria Kapel aan de IJssel. In de eerste plaats wil ik zeggen dat mevrouw Verbeet een... Uh, uh, de heer Wilders uh, op zijn uh, vingers had moeten tikken dat vind ik, ik vind het schande wat er gisteren gebeurd is in die Kamer. Ja. En uh, inderdaad, Geert Wilders moet gewoon uh, uit die gedoogconstructie... dan uh, zijn we tenminste eerlijke verkiezingen. Want zo valt er niet te regeren. Zo wint uh, de VVD en uh, CDA altijd. Ook als ze geen uh, steun van Wilders hebben... en als, de, als ze aan de oppositie steun gaan vragen, uh, winnen ze ook. En als... Uh, als er een, een, een, een, ja, een, een, iets gaat gebeuren waar uh, het CDA of de VVD niet mee eens zijn. en uh, Geert Wilders wel, of andersom bedoel ik dat. dan gaat hij toch het kabinet niet laten vallen. Ik bedoel, wat is dat voor regeren? Ja, ja, maar u, u, u, wat anderen dus uitleggen, zeg maar dat dat dualisme juist leuk is. Dat je de ene kant naar links moet en de andere keer naar rechts om je steun te verwerven. U zegt uh, dat is allemaal te doorzichtig, want het komt allemaal bij het kabinet terecht. Die zijn altijd uiteindelijk de winnaar. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de Mordeur uit horen. Ik uh, ben het op zich eens met de stelling dat hij uh, eruit moet stappen, want dan kunnen we verkiezingen krijgen en uh, misschien een betere regering dan er nu zit. Aan de andere kant, wat de eerste beller ook al zei, uh, dit is niet de eerste keer als hij zegt, maar zijn eigen woorden niet, uh, niet nakomt. Hetzelfde heeft hij natuurlijk gedaan met de pensioenleeftijd vlak na de verkiezingen. Ja. Uh, uh, laat hem maar op zijn bek gaan. en uh, Dan zien de rest van Nederland hopelijk eindelijk een keer in uh, dat het een, uh, een grote blaaskaken is. En dat hij eigenlijk gewoon helemaal niks, uh, uh, niks waarmaakt van wat hij beloofd heeft. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo een Soel. Nou, oh. ik vind dat deze regering geen steun en gedoogsteun moet hebben van de PVV. Want wat meneer Wijsglas, met alle respect voor hem hoor. Maar hij heeft weer heel duidelijk het VVD-geluid laten horen. Wat zegt hij namelijk? Niet laten leiden door populisme. Dus niet laten leiden door die ouderen. Die zitten te verrekken vanwege de bezuinigingen. Niet laten leiden door de gehandicapten. Ik kom vaak in verpleeghuizen. Nou, wat ik daar zie, hoe de mensen leiden door de bezuinigingen. Ja. En de VWD zegt: nee, geef het geld niet aan die mensen. Maar geef het geld aan corrupte bedrijven en politici in Griekenland. Kijk, dat zou meneer Wijsglas en de VVD. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. U bent de laatste. Goedemiddag. Hallo Jurgen. Kan het kort? Jazeker. Uh, oneens met de stelling. Ik zou de stelling om willen draaien. Het CDA en de VVD zouden niet afhankelijk willen, moeten zijn... van de gedoogsteun van dit obscure clubje. Komt toch. Je wilt toch als fatsoenlijke politieke partij... niet afhankelijk zijn van dit soort luien. Als je nu die wilders tekeer hoort gaan... groepen mensen schoffert en Mark Rutte... die dat allemaal een beetje bagitaliseert. Nou, hij, hij, ik vond dat hij toch wel echt stelling noemde, hoor, gisteren. Ja, hij kan best stelling nemen, ja. maar... Maar het komt er wel op neer dat hij op een gegeven ogenblik zegt van... Uh, nou, ik accepteer dat allemaal, en uh, ter terwille mm -hmm. van mijn coalitie. Ja, goed. En, duidelijk. Uh, nee, daarbij... nee, nee, nee, we zitten aan het eind, meneer. Sorry, want ik, ik heb nog een paar uh, minuutjes. En ik wil meneer Wijsgrals nog even de mond gunnen. Ja. Bedankt voor het bellen in ieder geval. Uh, want ik denk dat, meneer Wijsgrals, u hebt meegeluisterd met die ja, laatste zeker. bellen. U bent het helemaal met hem eens, denk ik, hè? Ja, wat ik wel interessant vind in, in de reeks van bellers... is, is a, dat men, men ja, kritisch is op de PVV... Uh, en b, dat dat punt uh, van uh, het, het schofferen van een hele bevolkingsgroep... wederom uh, gisteren door de uh, uh, moslimbevolkingsgroep weg te zetten als stemvee... dat dat mensen echt geraakt heeft. Uh, mevrouw, mevrouw Ria, ze noemt haar achternaam niet, mevrouw Ria uit Capelle aan de IJssel... Uh, ja, die zei schande, schande. En die zei ook, ja, eigenlijk had de Kamervoorzitter daar iets aan moeten doen. Dus ik vind het... Ja, het Doet me wel goed dat er, dat er hele verstandige mensen naar u opbellen. die, die, die, die nou ja, u lacht erom. Nee, het is een, nee. Maar het is een, een, een heel wezenlijk punt. Je kunt toch niet een hele bevolkingsgroep als stemvee wegzetten. Ja. Ik word er echt, echt bijna wat, wat, wat emotioneel van. dat even, dat soort dingen kunnen gebeuren. Nee, in de Nederlandse even, even politiek. Vandaag, ik, dat is schandelijk. Ik, ik lach niet om, uh, om de inhoud van de opmerking. maar nee. meer omdat u onze luisteraars uh, zo mooi uh, neerzet. En ja, daar nou, ja, ja, zijn, zijn we verstandige op. bellers vandaag. Ja, absoluut en niet alleen vandaag trouwens. Nog even over dat dualisme, hè? Want uh, dat kwam ook nog even aan bod. Iemand zei, laat hem lekker zitten, want ik, ik geniet van wat er gebeurt in die Kamer. Er gebeurt weer eens wat. Nou ja, ik zou het het mooiste vinden als er dualisme was, maar dan ook echt dualisme. Uh, niet met een officiële gedoogpartner. Echt dualisme is een minderheidskabinet, VVD-CDA, die zich, ik zei het al, uh, op verschillende onderwerpen en in de Tweede en in de Eerste Kamer steeds door verschillende partijen laten ondersteunen om op die manier tot een meerderheid te komen. Dat is echt dualisme. Ja. Maar wellicht zal na de verkiezingen voor de Eerste Kamer aanstaande maandag trouwens idioot dat het op deze manier gaat de Eerste ja. Kamer moet natuurlijk rechtstreeks gekozen worden omdat er zijde. Ja. Na de verkiezingen voor de Eerste Kamer aanstaande maandag zal die situatie hopelijk in de Eerste Kamer ontstaan. We gaan het zien. Uh, dank voor uw bijdrage weer aan Stand En Nog een heel prettige dag voor u en voor al uw luisteraars. Dank u wel. Uh, de laatste cijfers van onze site. 56% eens met de stelling 44% oneens. Er is door bijna 1400 mensen gestemd. De PVV moet haar gedoogsteun aan de coalitie intrekken. Als u ook wil reageren kan dat nog de hele middag op onze site. Laat dan vooral ook de radio aanstaan want na twee is er vrijdagmiddag live vanuit de Kroon in Amsterdam. Jan Mom. KVB-voorzitter Michael van Praag over Geweld op het Veld. Katrine Keil over Oprah Winfrey. Peter-Jan Rens over Pirates of the Caribbean. Frits Barend, natuurlijk, Justus van Oel, Satire en hele bijzondere live muziek. Een gigantisch orkest. En ze noemen zichzelf Roest en Wrakhout. En gezongen wordt er door Bob Fosco. Zo direct in vrijdagmiddag live. Met jouw Mom na tweeën. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettige weekend ook. Wij melden ons maandag weer. Tot dan. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Madame, Monsieur, bonsoir. Principale informatie van ce journal. Londe de choc par l'arrestation et l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn. Totman Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn in Frankrijk, kortweg DSK genoemd. DSK himself. Yes, I like women. So Dan suggereert dat toch dat er wel sprake was van seks. 62 jaar is hij, een politicus, puur sang. Dominique strauss kahn Gedwongen verkrachting. Radio 1. We hebben onvoldoende feiten, we weten niet wat er gebeurd is... en Dominique strauss is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het nieuws van alle kanten. Geld stinkt, geld helpt, geld verwoest, geld beschermt.